Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Brussel wordt op dit moment door leiders uit de EU overlegd over mogelijke Amerikaanse importheffingen. President Trump heeft gezegd dat hij van plan is die ook aan Europa op te leggen. Dus overlegt de EU nu wat hun reactie zal zijn. Volgens correspondent Ardis Stebering proberen Europese leiders Trump er eerst nog van te overtuigen die importheffingen niet op te leggen. Ze hopen dat onder andere voor elkaar te krijgen door Trump te beloven dat de EU meer gaat kopen uit Amerika. Bijvoorbeeld vloeibaar gas, wat we hier hard nodig hebben. Maar is daarbij steeds de boodschap, we zijn hier al maanden bezig met de voorbereidingen. En mocht die toch komen met die importheffingen, dan slaan we keihard terug. Trump heeft al importheffingen opgelegd aan Canada en Mexico. En dat ze in Canada niet blij zijn met Trump is duidelijk. Tijdens meerdere ijshockeywedstrijden tussen Canadese en Amerikaanse teams was boegeroep te horen tijdens het Amerikaanse volkslied. En dat gebeurt nooit. Onder meer in Calgary en Ottawa werd er gejoeld en gefloten tijdens het Amerikaanse volkslied. En ook bij het basketbal hebben Canadezen hun onvrede geuit over de aangekondigde importheffingen van Trump. BBB-Kamerlid Lilian Helder stapt op. Waarom ze dat doet is niet duidelijk. Ook BBB-leider van de Plas zegt dat ze van niks weet. Helder stapte twee jaar geleden over van de PVV naar de BBB. Ze zegt dat ze pas weggaat als er een vervanger bekend is. En Zweden zegt dat een onderzeese kabel richting Letland niet expres kapot is gemaakt. Vorige week werd bekend dat er schade was aan de glasvezelkabel. Toen werd gedacht dat de Russen de boel misschien gesaboteerd hadden. Maar de openbaar aanklager in Zweden zegt dat de schade is veroorzaakt door een combinatie van slecht weer en onkunde bij de kapitein die er overheen is gevaren. Weer, het is vrij zonnig, bij een graad of vijf. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het gaat wel vriezen, tot min 3 in het oosten. Morgen eerst grijs en mistig. Later komt er meer zon bij. En het wordt ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland moet rekening houden met plaatselijk dichte mist. En de files zijn intussen allemaal opgelost. Tot zover de ANWB, verkeersinformatie.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 time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 je hebt gevonden wat je bij was. Het is gezonder als je mij niet meer gaat zien. Want ik weet, jij weet, je kan me niet meer bellen als de zon komt. Hoe begonnen toch? Ik schreeuw naam met volle borst. Die oud KFC laat in de nacht nog langs de corner shop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 En dat raakt me telkens weer. Laat Kijk me kijken in je ogen. Voor de laatste, laatste keer. Ik weet, jij weet. Dat al het goede aan een einde. ik hoop nog steeds. Dat je hebt gevonden wat je fijn was. Het is gezonder als je mij niet meer gaat zien. Want ik weet, jij weet.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 Stroomaier hoorde je samen met Pom en de nieuwe single van Stroomai was dat uiteraard die je hoorde. We gaan naar een zonnige Duitsersveld toe. Daar is Piet Pijper uiteraard weer voor ons aanwezig bij de voetbalwedstrijd. En goedemiddag Piet, welkom. Goedemiddag, vanuit een zonnige SV Zondvoort complex Duitsersveld. We zijn in de, bezig met de wedstrijd tegen EVC uit EDAM, dat is de return van...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 Maar dit is dus wel een belangrijke wedstrijd. Het EVC die staat uh, vier punten boven SV Zandvoort. soms hek hekken sluit met zeven punten. En uh, het is dus heel belangrijk en het is lekker weer. En uh, ik denk dat we gewoon vandaag gewoon uh, even tegenaan moeten. Ja, zijn, dan... zijn we helemaal compleet, uh, Piet, vandaag? Nee, we missen wel een paar spelers. Althans, die zitten op de bank.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 het is niet meer zo rap als vroeger, dan had hij hem al afgemaakt. Dus wedstrijd speelde eigenlijk een mooie kans. Daarna wel uh, twee kansjes voor EVC. En uh, nou goed, toen ik in de uitzending kwam, dat schot dan ineens van... Rans wat op de in uh, het eneze pad, gelukkig niet onder de doelwat. Dus we zijn uh, 13e minuut, 14e minuut net, gaan we in, weer EVC, Nee buitenspel. Dus 14 minuut 0-0, een belangrijke wedstrijd en uh, het gaat om de punten en, uh,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 Afgelopen week op 30 januari is uh, de zangeres Marianne Faithfull overleden. En uh, ja, ter nagedachtenis aan uh, Marianne Faithfull hebben wij een plaat uitgekozen. Speciaal uh, van haar en dat is uh, Tears Go By.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 Er komt het een en ander aan. En uh, ja, daarover hebben we zometeen uh, veel meer uh, in het uh, radioprogramma Zandvoort op zaterdag. Eerst gaan we nog even terug naar het Zonfestival. Nou, van een heel tijdje geleden hoor. We hebben het over de groep uh, Frissel Zissel. Ken je ze nog? Nou, Dit is de vrolijke plaat van ze. Die heet Alles heeft een ritme. Omdat dat singeltje uit mijn jeugd komt. Dat ik het een leuk plaatje vind. We beginnen terug naar 1986. In week 3 stonden ze op nummer 12 in de mega top 50. Met deze single. alles heeft een ritme. Van frissel, zissel. En het Zonfestival hebben ze ook meegedaan met deze single. Maar helaas... Bereikte deze single niet de eindronde van het Songfestival in 1986? Waar het veel beter mee ging, is de volgende plaat die we voor je gaan draaien: Earth, Wind and Fire. ik zit van uh, EWF, oftewel Earthwinter Fire, hoor je hier bij de Soundfox Radio. Met September. En wij gaan hem draaien. Hij is net uit, hè? De nieuwe single van uh, Sabrina Carpenter. Hier is Bad Jam. He we me up, so we could connect. And what are the sent me a text,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 You're not a mess. Blijf maar uh, mooie muziek maken. Dit is Sabrina Carpenter, je hoorde met met Jam, De nieuwe zingel van haar hier bij de Zandvoortse Radio. Het is half vier geworden, tijd voor uh, de evenementen. Nou ja, ik uh, neem er even een paar uh, met je door. We hadden natuurlijk in het vorige uur van dit programma... Zandvoort op zaterdag al aandacht voor uh, de nieuwe expositie in het museum. We hebben het over uh, plastic op drift, het Zandvoortse uh, museum we hebben we het dan over. En... Uh,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 daar komen kijken naar allerlei dingen die te maken hebben met poëzie. Rondom het thema poëzie en dergelijke. En ja, dat wordt daar tentoongesteld in het museum. Allemaal tijdens de openingstijden dat je daar van harte welkom bent. Nou, we hebben Marco daar natuurlijk al eerder over gesproken in deze uitzending. Uh, dan hebben we verder Zandvoort Lightwalk. Ja? Ook die komt er weer aan. En dat is altijd een geweldig evenement in de avond. Iedereen verlicht door het, dorpen, door het dorp heen en over het circuit. Als het donker is en verlicht is door prachtige lichtkunstwerken. Dat gebeurt allemaal op zaterdag 15 februari. Dan schijnt de nieuw licht op Zandvoort tijdens de Zandvoort Lightwalk.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 Die komt er aan op 8 maart aanstaande. Dit zijn afstanden van 5,5 of 10 kilometer. En het lange rondje laat je alvast dichterbij komen... en kennis maken met het legendarische circuit. Dat allemaal de komende tijd hier in Sanford als evenementen. We gaan weer lekkere muziek voor je draaien. Eens even kijken wat we... Oh ja, deze is leuk. We gaan een gouden oude draaien van Wet, Wet, Wet. Hier is Sweet Surrender. Ja, dat was uh, de ziel van uh, Outcast. Uh, inderdaad, een uh, leuke mama-appelsap om het zo maar even te zeggen. Daar mag mag niet gebruiken, maar goed. Doen we lekker toch wel uh, in dit uh, radioprogramma. Zometeen gaan we in het uh, Duitsersveld naar uh, Piet Pijper... voor het slot van de eerste helft van de wedstrijd. SV Zandvoort tegen EVC. Ik ben heel benieuwd of het nog steeds 0 staat... en of we uh, kansen hebben gekregen. We dan, SV Zandvoort...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 Tag. I get beat up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 Niet? We, we hebben nog niet gewisseld. Niet, nee, niet gewisseld? Oké. Okay. Uh, nee, we spelen nog gewoon met elf dezelfde elters spelers. Dus yes. die sterke bank die moet straks er waarschijnlijk in. We, de, de gele kaarten gaan wel aan de, aan de, aan de opende boom door. Ik denk dat inmiddels al de vierde of de vijfde gele kaart gegeven wordt. Redelijk verdeeld over de beide teams. We krijgen nu een vrije trap voor EBC. Ongeveer vijf meter buiten het En uh, ik neem jullie even mee om dat te beluisteren. daarna... Het is trouwens vrijdag voor Zandvoort. Nigel Berg die gaat achter de bal. Die is vreselijk actief vandaag. Die doet er echt alles aan om uh, een doelpuntje te maken. Wat er niet echt lukt, toch? Hier gaat hij. Nigel staat klaar. Geen schot maar een voorzet. En dat een belangrijke mannen van EPC. Het is zijn kluts en weggewerkt. EPC gaat eruit. Oeh, dat komt weer terug. Nee. Zo, nog steeds in de aanval. Kastevries voor. Oh, wat een kans! Nou, oh, oh, een kans voor Otman. Ook oh, voor Riek, en nee, ik denk Pachio, Kodrington. Vorige week scoorde hij vrij, maar nu net naast. Jammer. ze hadden we een mooie de rust met 1-0. Iemand wil je nog meer, maar dat is niet gelukt. Cornerbal, Kastevries. Ja, nog een cornerbal.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 om te draaien in het tweede uur van dit radioprogramma. Gaan er nog twee draaien. Tot aan het nieuws en weer van vier uur. En een van die twee, dat is deze single van Mark Ronson. Een grote hit geweest. Hier is Uptown Funk. This This one for them hood girls. Them good girls. Straight masterpieces.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 a whole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 pieces so strong why are the pieces of love that don't belong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 Where's the truth, y'all? Come on, I'm worth the love, y'all Forget the people dying Children hurt and crying When you practice what you preach And when you turn the other cheek Father, Father, Father